En een fijne dag. Dank je, jij ook. This song it's a song in Spanish. And this song it's about being thankful with God for what He did for us, to die on the cross, to give us salvation. And the the the choir it's the chorus is very simple. It's very simple. It says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 sing to the Lord. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor.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 Let's clap our hands together. The Lord is going to use you. The Lord is going to use you. I oh you. De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 Ja, als je het schermen.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 Jerusalem, I pray.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 SP-Tweede Kamerlid Ewoud Eergang komt na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. Na bijna zeven jaar Kamerlidmaatschap vindt hij tijd voor iets nieuws. Op de site van de SP schrijft Eergang dat hij niet kan beloven er de komende vier jaar weer voor 100% tegenaan te gaan. Eergang is de financieel specialist van de SP-fractie. In Rotterdam is om zes minuten over zes vanavond twee minuten stilte gehouden om de moord op Pim Fortuin te herdenken, precies tien jaar geleden. Ook is aan het eind van de middag een deel van de...